Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone en iPad Vraaguur van vrijdag 11 oktober 2013. Dit Vraaguur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze melden naar i-ask-bartimeus.nl Wil je meedoen aan het Vraaguur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask voor de TikTok opname start nog even het volgende. Er is afgelopen vrijdag het een en ander misgegaan, waardoor er geen opname is gemaakt. Nancy heeft dus de apps opnieuw besproken en mij de bestanden gestuurd. En die heb ik aan elkaar geplakt en het resultaat daarvan gaan jullie nu horen. Dus jullie horen geen andere stemmen, alleen maar de stem van Nancy. Goedemiddag allemaal, het is vandaag 11 oktober en het is alweer aflevering 85... Uh, vandaag zullen jullie het met mij alleen moeten doen, Tom is er niet. De vragen via de mail heb ik ook niet. Dus ik wilde graag gelijk direct beginnen met de onderwerpen van vandaag. En op de uh, lijst staat de Safari. Sinds iOS 7 zijn er een aantal dingen veranderd. Dat wilde ik graag bespreken. De app Fast Sharing. De app iCleaner. En de app Mijn Regio. Ik wil allereerst beginnen met Safari. Safari. Blinkmagazine. Kopniveau 1. Je hoort dat ik direct in de kop sta. Um, boven de kop, want je zou denken dat dat het midden is, bovenin, zit eigenlijk adres. nog iets verstopt. Knop. Daar zit de blinkmagazine.nl. Blink de adres, oftewel het adres Uw. balk. adresbalk. De adresbalk, daar is ook al wat veranderd. Vroeger waren er twee uh, invulvakken, zo zou ik het maar even noemen. Eén voor waar je het adres invulde, oftewel het www-adres. En één voor de trefwoorden om een zoekopdracht op te geven. Dus de Google. Um, nu hebben ze dat in één uh, vak gedaan, invulvak. En dat heet hier adres. Daar kun je dus zowel het www-adres als trefwoorden invullen, zodat je uiteindelijk... Als je de trefwoorden hebt ingevuld en een ente geeft, dan krijg je de zoekresultaten in Google. Um, ik veeg even door, want in dat bovenveldje zit ook nog laat opnieuw, oftewel het verversen van de pagina. Dan vervolgens krijg ik de webpagina. Als ik door zou vegen, wat ik nu ga doen is even links onderin en daar vind ik uh, de terugknop. Om de, te de terugknop betekent gewoon een pagina terug. Dus heb je hiervoor een pagina bekeken, dan kun je met deze terugknop die naar die pagina terug gaan. Nou, zo is er natuurlijk ook een volgende. Knop. Um, vervolgens krijgen we de knop deel. deel. Knop. Als ik daarop dubbeltik. Bericht. Hoor ik dat ik bericht krijg, oftewel dit is een sms-bericht, dat je ook kunt doen met de iPhone. Ik kan het via een sms-bericht versturen, ik veeg even door. Ik kan, ik kan het mailen, ik kan het twitteren, ik kan het op Facebook zetten, ik kan een bladwijzer aanmaken, wat net zoiets is als de favorieten in Internet Explorer. Voeg toe aan leeslijst. Voeg toe aan leeslijst betekent, de leeslijst is ook dat je pagina's kunt toevoegen. Die je offline kunt lezen later. Voeg toe aan beginscherm. Voeg toe aan beginscherm betekent een snelkoppeling maken op jouw beginscherm van de iPhone. Bijvoorbeeld waar je icoontjes waar je mee start. Koopleer. Kopiëren. En druk af. En, druk af. en dan, dan de, de knop. Nou, ik druk op de annuleren knop. Kom niveau 1. Die deelknop zit eigenlijk ter hoogte van je, uh, hoe noem je dat, thuisknop. Dus als ik vanuit de thuisknop omhoog ga. Deel. Kom ik direct op de deelknop. In die onderste balk zit nog meer. Bladwijzers. Daar zitten de bladwijzers verstopt. Ik dubbel, de bladwi oh. ik dubbel tik op de bladwijzers. Ik loop hier doorheen. Ik krijg een gereedknop, die zit er rechtsbovenin. Vervolgens hoor ik dat. Hier drie tabbladen zijn, oftewel eigenlijk drie knoppen die hier aanwezig zijn. De eerste knop is geselecteerd, de eerste tab. En dat is bladwijzers, oftewel de favorieten. Als ik doorloop, knop. hoor ik de tweede, tweede tabblad, oftewel de tweede knop. De leeslijst, die is niet geselecteerd, dus die is op dit moment niet actief. Sociale koppelingen. En de sociale koppelingen. Die is ook nieuw, daar ga ik het zo over hebben. Vervolgens veeg ik door en krijg ik dus al mijn favorieten op een rijtje. Als ik links beneden in ga zitten... Privé -modus. Uitgeschakeld. Dan zit daar een stuk... Uh, die heet privé modus. Als ik daarop dubbeltik... Wijzig. Knop. Privé modus. Attent. Alle pagina's sluiten. Wilt u de bestaande pagina's sluiten... Voordat u de privé modus inschakelt? Sluit alle. Behoud alle. Annuleer. Knop. Nou, je hoort dat ik... Uh, ik ging voor de privé. Dat betekent uh, dat ik... Uh, uh, zeg maar, uh, hoe noem je dat? Uh, dat, ik, dat, dat? Dat er niet bij wordt gehouden wat ik allemaal doe op het internet. En dan kan ik dus uh, privé uh, browsen, zoals ze dat noemen. Uh, ik doe dat nu vanuit mijn bladwijzers en daarom vraagt hij ook van, uh, dan komt hij ook met de vraag: alle pagina's sluiten. Nou, ik zeg annuleer. annuleer. Ik ga het even niet uitvoeren. Bladwerk, privé en naast de privémodus modus zit rechtsonder de wijzigknop. Ik ga weer even naar boven. Knop. Van ik ga naar 1 van 3, oftewel die knoppen die bovenin zaten, de tabbladen of de drie knoppen. Leeslijst. Ik pak even de leeslijst erbij, ik dubbeltik erop. Leeslijst. En nu is de leeslijst geselecteerd, ik veeg er doorheen, nou mijn leeslijst is leeg, vervolgens heb ik weer links onderin de privémodus en rechts onderin een toon ongelezen. Ik ga weer zorgen dat ik op de tabbladen sta, 1 van 3, nou die is niet geselecteerd. Leeslijst de leeslijst is geselecteerd. Sociale koppelingen. Nou, de sociale koppelingen die ga ik eens activeren. Ik dubbeltik erop. Geselecteerd. Sociale koppelingen. Okay. Dit is nieuw. Um, het is niet je gehele Twitterlijst, maar dit is een lijst met um, linken die gedeeld zijn via Twitter. Dus hebben mensen die waar jij uh, zeg maar um, lid van bent, of geabonneerd bent, zoals dat heet. Uh, dan uh, zul je hier alle linken zien die mensen hebben gedeeld. En uh, daar kun je doorheen lopen. Delico, delico, en vervolgens kun je direct vanuit dat... Van en... Kun je deze direct activeren door hier op de Nou, dat is nieuw. Ik ga hier even uit. Ik doe even de uh, scratch vegen, oftewel twee vingers heen en weer vegen... Sorry, ik doe de rechtsbovenin gereed knop en ik ben weer terug in mijn webpagina. Oké, okay, we waren onderin gebleven, links. Dan hebben we rechts onderin hebben we de pagina's. Ik dubbeltik erop. Vervolgens krijg ik een ander overzicht, gewend ben. Tenminste visueel ziet het er anders uit. Um, ik zit met mijn focus rechts onderin. Dus ik veeg even terug. Add tab knop. Add tab knop. Met andere woorden hier kan ik een nieuwe pagina toevoegen. Die zit in het midden onderin. Dat betekent vanuit mijn thuisknop omhoog zit direct Ad de add knop. knop. Privé knop. Dan zit hier ook weer die privé knop. Hè? Dat privé browser zoals dat heet. En vervolgens veeg ik weer zoeken. De... Hier hoor je dat ik de iOS 7 voice over Google zoeken open heb staan. En daarvoor zit een sluit tabblad. Dus het is okay. zo dat er voor de naam, daar staat het sluiten uh, tekentje. En als ik dat zou willen sluiten, dan moet ik dat tekentje pakken. Dus wil ik bijvoorbeeld Blink Magazine uh, sluiten, dan veeg ik iedereen. Ik, ik, ik veeg nu van, van rechts naar links, iPhone dus iPhone iPhone ik kom van beneden. Voor en sluit tabblad Blinkmagazin maar zie de Oké, okay, ik pak weer rechts onderin gereed om weer terug te komen in mijn Pagina's. webpagina. Knoppen. Nou, wat is er nog meer veranderd wat ik veel leuker vind en waarom ik eigenlijk hierover begin is namelijk dat ik um, de, dat er lijsten zijn toegevoegd. Gereed. Gereed. Pagina's knop. Spraak uit. Spraak aan. Ik uh, pak even de onderdeelkiezer erbij. De onderdeelkiezer uh, pak ik erbij. Dat doe je met drie keer, nee, twee vingers drie keer tikken. Zo moet ik het zeggen. En vervolgens zit ik in de onderdeelkiezer. Wat was ook weer de onderdeelkiezer? Die uh, kijkt eigenlijk wat er allemaal aanwezig is uh, op het scherm. Met andere woorden, in dit geval wat er allemaal aanwezig is op de webpagina. Nou, waar begint zo'n onderdeel kiezen mee? Hij begint bovenin. Met het zoekveld. En dat zoekveld, dat komt in iedere lijst weer terug. Onthoud het eventjes. Vervolgens kan ik er doorheen vegen. Aanpasbaar. En hoor ik hier het tabelindex, dan kan ik op. Met een om de aan te hier kan ik zeggen dat ik direct op een of andere letter van het alfabet ga zoeken. Dat betekent overigens niet dat als ik zeg maar op de B ga zoeken, dat ik alle, uh, alle onderdelen krijg met de B. Het betekent ook dat ik een lijst krijg met de B op een andere plek, dus op een andere positie. Dus, uh, even doen eens een voorbeeld. naar nou, de B is toevallig een rotletter om te denken, maar hij hoeft dus niet op de eerste positie te staan. Dus het hoeft niet te beginnen met een B. Als de B maar in het woord voorkomt. Vervolgens veeg ik door. Symbool, 2013, blink, magazine, en vervolgens kan ik door de hele, de hele pagina doorlopen. Door een veeg van links naar rechts te vegen. Wat is er nu nieuw? Als ik nu met drie vingers, uh, zoals ik dat van ene pagina naar de andere pagina doe, veeg van links naar rechts. Kopregels. Dan krijg ik magisch... de eerste lijst tevoorschijn, namelijk de kopregels, en die laat de koppen zien. Koppelingen. De koppelingen. Alle onderdelen. Onder kopregels. Nou, in deze. In deze pagina komen niet zoveel uh, onderdelen En voor. Er is ook nog een lijst statische tekst, en uh, die zitten hier toevallig niet in. Wat uh, is er nu eigenlijk makkelijk aan de lijsten of de onderdeelkiezer? Namelijk dat zoekveldje is heel handig. 27. Als je bijvoorbeeld Zoekveld. bedenkt dat je uh, direct naar inloggen wil, dan kan je hier Zoekveld. de i van inloggen intypen. En hij laat 27. alles zien wat, waar de Zoekveld. i in voorkomt. Bewerken. En vervolgens heb je de lijst zeg maar, gefilterd. Dus je krijgt steeds minder keuzes zodat uh, hopelijk de enige overblijft die je wil hebben. Of je loopt er even doorheen om wat sneller te kunnen zoeken. Dus je hoeft niet meer de hele webpagina door om bij een onderdeel aan te komen. Oké, okay, vervolgens. Onderdeel kiezer sluiten. Heb ik weer even met de scrub, oftewel met de twee vingers heen en weer vegen, heb ik de onderdeelkiezer gesloten. Um, ik kies even. Pagina's, knop. Voor IOS 7, IOS 7 voiceover. Ik zal even laten zien wat hier handig is. Ik heb een... Uh, in plaats van een www-adres heb ik hier een trefwoord ingevuld. om een aantal trefwoorden. En vervolgens heb ik een resultatenpagina van Google gekregen. Google is zo ingedeeld dat hij de resultaten als koppen weergeeft. Dus hij heeft daar koppen van gemaakt. Nou kan ik uh, met mijn roto-beweging... Koppelingen formulieren taal. Door regels, kopregels. Naar kopregels gaan. En vervolgens kan ik omlaag vegen. Oh. Omlaag vegen. Om door de hoofd. Oh, door de kop en de resultaten heen te vegen. Maar wat ik hier nu ook kan is natuurlijk 1, 2, 3. Het de onderdeel deel kies je erbij te pakken. En even drie vingers door te vegen. Naar de kopregels. En vervolgens veeg ik met mijn paal naar rechts. Met mijn, paal, met mijn vinger van links naar rechts. En doorloop ik zo alle resultaten. Nou, je hoort hier ook de lijst formulierregelaars. Dat is direct naar het zoekveldje zeg maar. Alle onderdelen. En we zijn weer in alle onderdelen. Ik vreeg het script Oké, okay. dat was het voor iOS 7 en Safari. En even geluren voor de Safari hier op de iPad. 1, 2, 3. Al die knoppen die we bovenin of beneden in hadden op de iPhone zitten hier bovenin in de iPad. De terugknop. Verderknop, De deelknop. Bladwijzerknop. e tabbladen. e tabbladen. Wat inhoudt dat je uh, wat je hier opent, dus ook uh, dat slaat je op in de e-cloud. En dan kun je vervolgens naar je Mac lopen en zeggen oké, okay, ik wil dat tabblad wat ik op de iPad open heb, dat wil ik hier ook open hebben. Een nieuw tabblad. En het adresbalk. Nou. U de, URL? de functies zullen allemaal hetzelfde zijn tussen de iPhone en de iPad, alleen uh, een iets andere plek. Dat was het even over de Safari. Dan ga ik direct over naar de. Ontgrindel. Fast sharing. Even de Safari sluiten: huisdieren. Zoekveld. Bewerkbaar. F. A. Oh. D, F, F, a a s, best, s beste zoekresultaat fast sharing kijk okay, pak de fast sharing erbij fast sharing is een um, app die het mogelijk maakt om direct berichtjes te plaatsen op twitter of facebook nou dat hebben ze heel simpel gemaakt doet ook niks anders dan alleen maar berichtjes er neerzetten en niet of plaatsen moet ik zeggen. En niet het lezen van de berichtjes. Of de berichtjes van anderen. Uh, eigenlijk direct plaatsen. Zo kan je het een beetje zien. Um, het beeld waar je mee begint. Is onderverdeeld in een bovenhelft en een onderhelft. Bovenhelft Twitter, Twitter. zit Twitter. En daaronder zit de faseboek. Nou als ik op de Twitter druk. Oh dat was de faseboek. Nou, ja. Start ik bij de faseboek. Eigenlijk ziet uh, alle twee de schermen er bijna hetzelfde uit. Dat zal ik je zo laten zien. Allereerst zet ik mijn... Hij staat nu direct in het typveld. Dus ik zou als enige hier direct gelijk het berichtje kunnen typen. Maar ik laat even het scherm... Uh, ik verken even het scherm. Annuleer. Ik Op. zet mijn vinger linksbovenin. Daar zit de annuleerknop. Ik veeg van links naar rechts. De koptekst is Facebook. Oftewel, ik ben bezig met Facebook Plaats. Knop. Dit is als ik klaar ben met het berichtje, dan zit er rechtsboven in het plaatsknopje. Met andere woorden, plaatsen maar op de Facebook. Bericht, tekstveld, bewerkbaar. Het tekstveld, waar dat bewerkbaar is. Dus als ik dubbeltik kan ik er wat in Locatie, geen. Ik kan de locatie aangeven. Vrienden. Het publiek, met wie wil ik het delen. Er staat bij mij standaard op vrienden. Die kun je ook op andere dingen zetten als iets bijvoorbeeld alleen privé is voor familie bijvoorbeeld. Actieve schermvullende weergave. Knop. Kijk, dat was een weer activeer uh, schermvullende weergave. Dat betekent, uh, ik heb hier een iPhone-appje die ik op de iPad draai, vandaar dat dat knopje erbij zit. Ik annuleer even. Knop. Knop. Ik pak Knop. even de Twitter erbij. Twitter. Ah, Je hoort dat ik ook weer direct in het tekstveld sta, of met de andere woorden, ik kan hier direct een, een berichtje plaatsen, oftewel een uh, berichtje typen. Ik zet mijn vinger weer linksboven in. Daar zit de welbekende annuleerknop. Ik veeg er doorheen. Ik hoor nu dat ik bij Twitter bezig ben. Plaats, grijs, en dat knop. er rechtsbovenin de plaatsknop zit. Oftewel het plaatsen van mijn bericht op Twitter. Tweet, tekstveld. Dan krijg ik het tekstveld. Tekens. Ik hoor nog even of ik nog wel tekentjes over heb om te plaatsen. Ik heb tenslotte maar 140 tekens. Bekroond, uitblinken en dan heb ik hier de account. Dan kan ik nog wisselen tussen verschillende accounts. Ik heb er meerdere, vandaar dat ik hier zou kunnen wisselen. Locatie. geen. En ik hoor hier de Q, met andere woorden. Ik zit nu in mijn toetsenbord, dus halverwege beeld. Dus eigenlijk is dat een beetje wat ik wilde laten horen. Deze app, Fast Sharing, dat spel je f a s t c Nee, s h A-R-I-N-G is een gratis app en ik denk handig om snel eventjes berichtjes te plaatsen. Je hoeft niet zoals bij Twitter en Facebook echt lang te wachten totdat het geladen is en dan een berichtje kunt plaatsen. Dus een handige app lijkt mij. Oké, okay, de volgende app is iCleaner. Je schrijft dat met een I, oftewel een I. C, L, E, A, N van Nico, E, R. En de app kost 89 cent. Wat doet het? Uh, als je het gebruikt, dan uh, kan die je iPhone een beetje, of iPad een beetje opruimen. Waardoor een beetje ruimte te maken door wat geheugen uh, op te schonen. En dit, uh, zeggen ze ook, uh, kan opleveren dat je batterij niet zo snel leegloopt En dat misschien je iPhone wel iets sneller gaat werken. We gaan uh, kijken hoe het werkt. Ik ga hem opstarten. E-Cleaner. E -cleaner. Ik dubbel Cleaner. Ik kom op het eerste scherm terecht. Ik kom op de flip knop. Uh, dit is, uh, de Nederlandse taal is hier wel aanwezig op dit, in dit appje, maar sommige knoppen zijn nog Engelstalig. Dit is er eentje. De flip knop. Dit is wisselen tussen de uh, contacten opruimen en de. Uh, eigenlijk het harde schijfje van je iPhone opruimen. Uh, je start met de harde schijf opruimen, oftewel het uh, opschonen van je geheugen. Uh, deze knop kun je dus uh, intikken als je wil wisselen tussen die twee opruimfuncties. Vervolgens veeg ik even door het scherm, om te kijken wat hier allemaal in het eerste scherm aanwezig is. Question mark knop. Nou Weer een Engels woord, question mark, uh, oftewel de uh, help moet ik maar even zeggen. Dit is een hele handige, kom ik zo op terug. Die vertelt gewoon van, oké, okay, wat zijn de opties en wat kan ik ermee? Dus dat is mooi, want dat hoef ik dan dadelijk niet uit te leggen. Ik loop even snel door met de volgende knoppen. Geselecteerd. Snel ik heb hier een tap. Tab hij zegt al, dit is de één uh, van twee tappen. Met andere woorden, ik heb hier weer keuzes. Uh, twee knoppen naast elkaar. Deze snel is nu geselecteerd. En um, eigenlijk wat eronder staat... Is precies hetzelfde als dat ik dadelijk de volgende tab ga activeren, alleen er zit verschil in de manier waarop die het dan opruimt. En daar komen we dadelijk weer op terug als we de hele plaat voorlezen. Oké, okay, de dus snel. Tab. Uh, veilig is de andere optie. Tap 2 dus of 2. Twee, twee uh, keuzes om je geheugen op te ruimen: snel en veilig. Oké, okay, ik ga naar de volgende. Checkbox and T. Checkbox empty, met andere woorden, dit is een aankruisvakje. Tijdelijke bestanden opruimen. En die zegt iets over de tijdelijke bestanden opruimen. Met andere woorden, als ik even terugveeg empty. en ik hierop dubbeltik. Attentie. Kennisgeving. Als u deze optie selecteert, worden tijdelijke bestanden van apps, die bijvoorbeeld in de cache of cookies, mogelijk verwijderd tijdens het opruimen. Maak een backup van belangrijke gegevens als dat nodig is. Afhankelijk van de grootte van de tijdelijke bestanden neemt de vrije ruimte op dit apparaat neemt mogelijk toe. Oké, okay, hij geeft dus al aan wat, uh, wat het gevolg kan zijn als je deze aantikt. Ik zeg, niet weergeven, niet weergeven Knop. of bevestigen. bevestigen. Knop. Checkbox checked. Ik ben weer terug in het scherm. Ik veeg even door. En daar heb ik de opruimen starten knop, met andere woorden als ik het wil starten, tik ik hierop. Vervolgens loop ik verder. Dit uh, blijft in beeld. Um, hier staat eigenlijk van hoe de voortgang is. Voortgang nou, 0%. je hoort dat hij op 0% staat nu. Ik heb ook opruimen starten heb ik nog niet gedaan. 12.917 MB/slash 13.900 MB 92,9%. Oké, okay, jij zegt uh, hoeveel van de van het totale MB uh, is vrij? Dus die 92,9% betekent dat op deze telefoon 92,9% vrij is. Um, ik loop even door. Nou ja, er is verder niks. Ik ga even terug naar rechtsbovenin, naar de, de question mark, oftewel, hij gaat nu uitleggen wat het verschil is tussen snel en veilig. Schrijf E-Cleaner E-Cleaner wist de vrije ruimte op uw apparaat volledig en beschadigd daarbij geen actuele, niet verwijderde, gegevens zoals apps en foto's. Als u de optie tijdelijke bestanden opruimen hebt ingeschakeld, worden de tijdelijke bestanden verwijderd van het apparaat. Als die keer onverwacht wordt afgebroken tijdens het opruimen, moet u de app opnieuw opstarten om het opruimen goed af te ronden. Gebruik: u kunt kiezen tussen de twee volgende opties. Afhankelijk van de gegevens die u hebt opgeslagen op uw iPhone, wit opzommingsteken snelle modus. Kies deze optie als u geen geheime gegevens hebt opgeslagen. Hiermee wordt de vrije ruimte slechts eenmalig opgeruimd. U kunt er tijd en batterijvermogen mee besparen. Dit opzommingsteken veilige modus. Als u wel eens geheime gegevens hebt opgeslagen zoals bankrekeninggegevens en wachtwoorden. Kiest u deze optie. Deze maakt gebruik van het dot 5220.22m algoritme om uw vrije ruimte grondig op te ruimen. Duur, het opruimen van de vrije ruimte is afhankelijk van het volume van de vrije ruimte op uw iPhone. De beschikbare vrije ruimte wordt weergegeven op het hoofdscherm en u kunt schakelen tussen GBN en MB door erop te tikken. Oké. Okay. Pagina 3 van pagina Oké. Okay. Ik druk even op de ok-knop. Okay Hij heeft uitgelegd um, dat er een snel gebruik je eigenlijk voor een snelle opruiming en de veilig gebruik je eigenlijk. Kan je een beetje voorstellen uh, dat als je je iPhone zeg maar, doorverkoopt, dat je dan wil dat er geen gegevens op achterblijven, dan kun je die veilig uh, gebruiken. Ik heb hem al een paar keer uitgeprobeerd. Of tenminste, ik heb hem al een paar keer gedraaid. Op zowel de iPad -pad als op de iPhone. Um, volgens mij maakte ik iets van nou, 300 tot 500 MB. Dat duurde wel een kwartier tot 20 minuten. Dat betekent dat ik in die tijd niks anders kan doen. Dus als je hier aan begint, weet dan dat je tijd daarvoor vrijmaakt. Want uh, het kan even duren en je kan ondertussen niks anders doen. Hij, moet dus, hij voert dit dus uit... 15 tot 20 minuten en uh, vervolgens kun je niks doen. Dan moet je het laten staan op dat scherm. Um, ben ik nog wat vergeten? Denk, denk, denk. Nee. Voor zover. Ik uh, ga even door naar de volgende. Ik ga naar linksboven Daar zit de contact in. Behalve dat ik dus contact, het geheugen kan wissen, tenminste een deel van het geheugen kan wissen, cash, cachet, ik weet niet veel hoe je dat precies noemt, kan je hier met deze app ook contacten wissen en dat kan je op twee manieren eigenlijk. Je kunt alle contacten wissen, weer handig als je zeg maar je iPhone doorverkoopt, wel even zorgen dat je op de iCloud een backupje hebt voordat je dat doet natuurlijk. En um, je kunt ook zeggen, ik wil een aantal geselecteerde contacten weghalen. Dus dan selecteer je de contacten die je wilt verwijderen. Nou, die opties loop ik even door. Um, ik sta nu op de linksbovenknop, dan uh, zegt die HDD ofzo. HDD Ja. Knop. Dit is eigenlijk terug naar de uh, harde schijfopruiming, zeg maar. Question mark 3. <coughs> die Knop. question mark uh, zit hier weer, die help. Die zal netjes uitleggen wat hier allemaal kan en wat het gevolg is. Uh, vervolgens ga ik door. Knop. Ik heb hier een alle contacten knop. Met andere woorden, als ik hier dubbel tik, dan gaat hij alle contacten opruimen. Nogmaals, vergeet geen backup te maken in je iCloud. Verwijder alle contactgegevens van dit apparaat. Dat geeft hij nog eventjes aan wat hij precies doet. Geselecteerde contacten. En dan is er een knop. keuze: geselecteerde contacten. Selecteer de contacten die u wilt verwijderen. En kunt u zeggen: oké, okay, die en die wil ik verwijderen. Nou, hier ga ik verder niet op in, maar dit uh, zijn eigenlijk de opties van iCleaner. Ik ga hem sluiten. Thuisknop, instellingen. Tik dubbel om te openen. Um, om de volgende app, mijn regio te demonstreren. Als je die hebt gedownload, dan gaat hij vragen of je de instellingen. Uh, voor locatievoorzieningen aan wil zetten. Met andere woorden, uh, je moet, hij moet kunnen zien waar je zit, zeg maar, om dat te kunnen activeren. Het appje Mijn Regio is niks anders dan zeg maar, uh, lokaal nieuws. Volgens mij gemaakt door uh, de lokale omroepen tezamen. En, uh, ja, uh, je kunt hem instellen. Ik ga dus zo naartoe. Ik laat eerst eventjes zien hoe je ook alweer. Ja, Binnen de instellingen naar de, naar de locatievoorzieningen kon. Instellingen. Ik dubbeltik erop. Instellingen. En dat, uh, de eerste paar keer uh, vond ik het heel vreemd en eigenlijk nu nog steeds. Is dat die locatievoorzieningen, die vind je onder het kopje privacy. Algemeen. Ach, in. No, ti, ad, no, in I, privacy. Knop. Je dubbeltikt op privacy. Privacy. Dan geef er doorheen. En je hoort dat de locatievoorzieningen bij aanstaan. Staat die uit, dan dubbeltik je erop. En ga je weer terug. Nu ik toch nog even in de instellingen sta, wil ik je toch nog even melden. Uh, dat je niet moet vergeten dat in instellingen, behalve dat je een appje hebt. Hier ook nog eens instellingen per app kunt vinden. Bijvoorbeeld, we hebben net Safari besproken. En als ik hier even doorloop, dan kom ik hier ook als het goed is Safari tegen. En als ik, daarop, ik zit dus in de instellingen en ik ga naar Safari. Ik dubbeltik erop. En dan heb ik hier weer een aantal instellingen die van toepassing zijn op Safari. Dus ik zit niet in de app, maar ik zit in de instellingen en daar staat Safari. En dan heb ik weer een paar dingen waar ik doorheen kan lopen. Ik loop er even heel snel doorheen. Om even te laten horen wat er voor nieuwe functies in zitten. Ja, ik kan nu kiezen tussen drie, uh, drie zoekmachines: Bing, Google en Yahoo, volgens mij. Ja, hij kan wachtwoorden gaan onthouden voor je. De favorieten, de open koppeling. In een nieuwe pagina. Dus wat moet hij doen als je op een koppeling drukt? Aan. Blokkeer pop-ups lijkt me logisch, dat is het onderdrukken van pop-upjes. Nou, een pop stukje wat er ook bijgekomen is, wat handig is om toch eens door te nemen, is de privacy en beveiliging. Volg niet uit blokkeer cookies. Slim zoekveld. Meld frauduleuze websites. Aan. Wist geschiedenis. Wist cookies en gegevens. Knop leeslijst. Gebruik mobiele data. Gebruik het mobiele netwerk om onderdelen uit de leeslijst op iCloud te bewaren om ze offline te lezen. Geavanceerd. En dan hebben we nog geavanceerde opties. Dat zegt iets over wat voor plugins er aan moeten of uit moeten. Um, ik ga weer terug naar instellingen en nee, ik zet hem uit. Uh, dat even tussendoor. Sorry voor het, uh, het zijpaardje. Waar ik mee bezig was met de app Mijn Regio. Mijn regio. En dat is M van Marinus, I, R J, N van Nico en dan R, E, G, I, O. Oké, okay, wat hij gaat doen is dat hij direct rechtsbovenin gaat staan. Daar zit een knop pas aan. Um, ik loop even, even, ik veeg één keer van links naar rechts. Omgeving. Je filtert op locatie met een straal van 20 kilometer. Nou, je hoort dat hij al gekeken heeft waar ik ben. En hij uh, heeft de locatie met een straal van 20 kilometer, buiten deze regio, zeg maar, of deze plaats, uh, dat dat voor nieuwtjes daarin terechtkomen. Ga ik weer even terug naar pas aan. Ik dubbeltik daarop, die recht rechtsbovenin zit. Dan kom ik in een nieuw scherm. Links heb ik annuleren. Opslaan. Opslaan. Aanpassen. Aanpassen. Ik wil al het nieuws rondom mijn huidige locatie zien met een straal van. Nou, hier zie je dus dat je de straal kunt aanpassen. Ik kan hem op 5 kilometer zetten. 10 kilometer. 20 kilometer. Twintig kilometer. Twintig kilometer, maar daar stond hij al op geselecteerd. Met andere woorden, dit is de standaard. 50 kilometer. De straal die je hier invult, geldt voor alle filters waarin je ook gebruik wilt maken van het nieuws om je heen. Nou, hij zegt hier eigenlijk al van oké, okay, stel voor dat je er een nieuwe plaats aan toevoegt, dan pakt hij deze straal ook mee voor die plaats die je toevoegt. Dus dit is een vaststaande straal die hij oppakt. Ik zeg even annuleren, linksbovenin heb ik deze veranderd, dan ga ik naar rechtsbovenin, daar staat opslaan. Oké, okay, ik ben weer terug in het beginscherm. Um, nadat hij de omgeving uh, een straal heeft aangegeven, ik veeg oh, door, locatie, Krijg ik de berichtjes. Tiel. Ik veeg het door. Gaten in. In Tiel en nou, zo hoor je dus eigenlijk de kopjes van mijn regio. Um, wil ik iets weten? Jacht op ontstaat de hond in Tiel nou, deze klinkt heel interessant. Ik dubbeltik hierop. Jacht op ontsnapte hond in Tiel. Spannend. Omgeving terugknop. Er komt een nieuw scherm, dat hoor je ook wel aan mijn plingie plangie. Pinpoint knop. Een pinpoint kan ik hier toevoegen. Jacht op ontsnapte hond in Tiel. Dit is een fotootje. Jacht op ontsnapte hond in Tiel. Op niveau 1. Ik ga even met twee vingers naar beneden vegen. Jacht op ontsnapte hond in Tiel. Tiel in Til probeert de dierenambulance al dagen om een ontsnapte hond te vangen. Hond Zilke rende donderdag gaat de auto van zijn baasje bij een supermarkt. Sindsdien rent de hond rond en dat levert gevaarlijke verkeerssituaties op. En zelf thuiskomen zit er niet in, het baasje van Silke logeerde in een hotel in Tiel. Zij heeft drie dagen extra in Tiel gelogeerd om naar haar hond te zoeken, maar is inmiddels weer terug naar Alkmaar. De hond is op verschillende plaatsen in de binnenstad gezien, onder meer bij de promenade en bij het Molenstraatje. De hond is in paniek, zegt de dierenambulance, en de kans bestaat dat hij onder een auto rent. Nou, je hoort het al. Uh, je krijgt het hele volledige artikel wat voorgelezen wordt. Als ik nu... Links onderin gaan zitten, daar zit een balkje weer, onderin zit een balk en daar hoor ik een deelknop. Als ik daarop op dubbeltik, kan ik zeggen dat ik wil delen via Facebook, ik veeg nu gewoon van links naar rechts, Twitter of ik kan het mailen en er zit natuurlijk een annuleerknop die ik dubbeltik. Nog meer op die balk onderin zit van Reduce font, oftewel, of je de, de, de, de, de lettertype groter of kleiner wil maken. De eerste is kleiner maken. En dit is groter maken. De upknop, dat betekent dat een, een, een, een, hij een berichtje teruggaat. Met andere woorden, een kop teruggaat. En je komt weer, omdat ik in de volledige artikel stond, Weer terug uh, op het vorige, of het bericht dat erboven stond. Of de stond, moet ik zeggen. En dan kan die, dan leest hij dat hele stukje, of dan zit je op het volledige artikel van dat ding. Ik ga weer terug. Down. En ik zit weer bij de jacht op de ontsnapte hond in Tiel. Dat zit onderin. Dan ga ik naar. Pinpoint. Knop. Ik pinpoint deze even. Terug, terug. Dat was rechtsbovenin. Nou, wat hij dan doet is eigenlijk, hij gaat zeggen, waar. Uh, nou, hij laat een land of land. Gaat je een platte grondje zien van, oké, okay, waar komt het berichtje vandaan en waar bevind jij je? Nou, een platte grondje hebben we niet zoveel, hè? Geen en, speld. Hij geeft je alleen het speldje aan op de kaart. Dus uh, daar kan je in wezen niet zoveel mee. Ik ga terug. Die zit linksbovenin. Omgeving. Ik ga nog een keertje terug. Vanuit het volledige artikel over de hond ga ik naar linksbovenin naar de terugknop die heet omgeving. En ik zit weer in het overzichtje. Um, hier in dit volledige overzicht waar alle koppen te zien zijn zit er onderin ook weer een uh, balk met drie knoppen. Met die tabben moet ik zeggen. De eerste hebben we net bekeken. Dat is namelijk omgeving. De tweede is een nieuwe filter. Daar kom ik zo op terug. En de derde over deze, over deze app. 3 3. Ja, dat is de infoknop. Ik ga terug nieuwe naar de tweede filter. knop. Die zit direct Top boven mijn uh, thuisknop. Dus als ik vanuit de thuisknop naar boven ga, dan zit ik op Top de nieuwe filter. Dus ik dubbeltik. Geselecteerd. Ik ga zorgen dat ik weer bovenin terecht kom. Zo. Filter aanmaken. Nieuw filter aanmaken. Ik veeg van links naar rechts. Ik wil graag filteren op. context. Ik wil graag filteren op. Nou, plaatsen, dan kan ik kiezen tussen plus traal. plaatsen plus straal. Gemeentes. Gemeentes en regio's. regio's. Nou, ik ga Gemeente, even. Plus voor een plaats. Ik dubbeltik erop. Ik krijg een nieuw annuleren. scherm. Ik kom linksboven in op annuleren terecht. Opslaan. Rechtsbovenin zit de opslaan-knop, dus als ik dadelijk klaar ben, moet ik naar rechtsboven. Nieuw filter aanmaken. Dus <gacht> de kop. Filternaam. Kop filter 1. Tekstveld. Filter 1. In het tekstveld Textveld. vul ik Textveld. in. Uh, nou, laat ik zeggen door de o o, o, o R d R R e e C-H-H-T-T. Grid. Textveld. Bewerkbaar. Grid. Vervolgens kom ik op voeg plaats toe terecht. En daar kan ik weer ingeven welke plaats ik wil toevoegen. Nou, Ik heb hier DOR al ingevuld in het, uh, in het zoekveldje. En vervolgens kan ik de zoekresultaten, dus door mijn vinger over het lijstje heen te halen... Dordrecht vinden, die tik ik. En ik word weer teruggebracht naar de uh, voorgaande scherm. Nou, vervolgens kan ik er uh, nog meer toevoegen. Je kunt ook weer wat zeggen over de straal. Nou, hij staat standaard of uit. Ik ben wel tevreden. Ik wil wel even Dordrecht nieuws uh, horen. Ik zeg opslaan. Brandweer Hollands midden en Haaglanden rukten dit weekend 900 keer uit. Oké, okay, en ik heb nu het doordrechtse nieuws. Um, wat er nu is gebeurd is dat er onderin de balk... Omgeving, top, van vier, de omgeving, de eerste tap, dat was de omgeving waar ik nu ben en waar ik me nu bevind. En als ik doorgeef... Had ik hier net een nieuw filter... En nu staat daar Dordrecht. Dat is dat degene die ik heb toegevoegd. Nieuwe filter. En dan krijg ik de nieuwe filter en de A. info. Vier van vier. Dat is uh, alles wat ik van mijn regio wil vertellen. Hij is ook uh, op de iPad. En de iPad is die wat ingewikkelder omdat hij het scherm in drieën deelt. Dus je krijgt de koppen. En als je door de koppen heen loopt leest hij ook wel het hele verhaal vol. het volledige artikel. Dan ga je naar het volledige artikel... Dan kan die daar nog wel eens in blijven hangen. Dan kan je heel moeilijk weer terug naar je andere uh, niveau, zeg maar. Omdat hij hem in drieën heeft gedeeld. Oké, okay, uh, dit uh, is het uh, wat betreft mijn regio. Uh, het zal jullie zeker wel zijn opgevallen dat er geen uh, vragen worden gesteld ondertussen. Dat komt omdat er iets is misgelopen met de opname. Vandaar dat ik... Uh, deze appjes opnieuw heb besproken en jullie geen andere mensen horen in deze opname. Um, ik hoop dat het de volgende keer weer een stuk beter gaat, maar de onderwerpen zijn benoemd. En uh, ik zie jullie graag uh, volgende week weer met een nieuw high vraaguur weer met Tom en mij. Doe,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 Well, movement.